Drie uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In Helmond heeft de politie verschillende mensen opgepakt... die een demonstratie van de Nederlandse Volksunie wilden verstoren. Op de betoging van zo'n 25 mensen... waren zeker 200 tegendemonstranten afgekomen. De tegendemonstranten waren vooral buurtbewoners... die het er niet mee eens waren dat de betoging in Helmond werd gehouden. De gemeente Helmond kondigde gisteren een noodverordening af... omdat de demonstraties van de nationalistische NVU erg gevoelig liggen. De Afghaanse president Karzai heeft gezegd... dat vredesonderhandelingen met de Taliban verder zinloos zijn. In plaats daarvan kan beter met Pakistan onderhandeld worden... om vrede in de regio te bereiken, zei hij. In de afgelopen jaren heeft de Afghaanse president steeds gezegd... dat hij uit is op verzoening met de Taliban. Zijn opmerkingen van vandaag betekenen een ommezwaai. Karzai zegt in een vraaggesprek... dat onderhandelingen met de Taliban nutteloos zijn geworden... na de moord op zijn voorganger Rabbani die stond aan het hoofd van een commissie... die zocht naar een diplomatieke oplossing in Afghanistan. Een Taliban-onderhandelaar die het vertrouwen van de Rabbani had gewonnen... vermoordde hem vorige maand. De verkoop van nieuwe auto's is in de afgelopen maand... voor het eerst dit jaar gedaald. De 44.500 verkochte auto's betekent een lichte daling... ten opzichte van september vorig jaar. Het verminderde consumentenvertrouwen... is de belangrijkste oorzaak van de dalende verkoop. Ondanks de daling belooft 2011 nog altijd het beste autoverkoopjaar van de laatste tien jaar te worden. Engelse kroegen mogen vanaf vandaag geen sigarettenautomaten meer hebben. Er staat een boete op van 2500 pond. Het verbod moet voorkomen dat kinderen sigaretten kopen. Doordat de apparaten vaak onbeheerd uit het zicht staan, kunnen ze gemakkelijk stiekem een pakje kopen. Volgend jaar gaan sigarettenautomaten ook in Wales, Schotland en Noord-Ierland in de ban. Het weer, zonnig en warm, middagtemperatuur 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen en maandag mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Door werkzaamheden 4 kilometer tussen Vianen en Nieuwegein. Op de A20 richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk. Er staat inmiddels 2 kilometer. De linker reis ook is daar afgesloten. En ook op de A27 Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. Daar staat inmiddels 6 kilometer en daar is de rechter reis ook dicht. Verder nog korte files op de A58 in beide richtingen voor de de tunnel, files van 2 kilometer. En op de N59 richting Zierikzee. Tussen Knoop, het Hellegatsplein en Den Bommel 2 kilometer. En verderop, daar staat tussen Bruinissen en Nieuwekerk 3 kilometer. Zalig slapen. Uitgerust weer opstaan. Dat kan in een Swiss Sense bed. Nu aanbieding bij Swiss Sense. Een slaapklare, elektrisch verstelbare boksring met 900 euro voordeel.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 Het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Ja, ik dat even te denken, ik had het net met uh, gast hier aan tafel... over of, of je stem in de loop der jaren nou hoger of lager wordt. Uh, Hans Kersting zit hier aan tafel, die speelt in de vrek Hij viert ook zijn 25-jarige toneeljubileum. Jouw stem wordt steeds lager, hè? Ja, volgens mij wordt hij wel lager, ja. ja, ja. Ma Martin Brester, jij zit hier voor Nederlandse literatuur. Je hebt drie boeken meegenomen. Je stem wordt ja. ook lager of hoger? Volgens mij wordt hij steeds hoger. Maar waar dat aan ligt, durf ik niet te zeggen. Nee, nee. dat weet uh, ja. nee, ik goed. Jeugdige overmoed, ah. ja ja, <laughs> ja. En uh, Wimmy Wilhelm die, uh, heeft een solo voorstel. Stelling die heet Eigen Zaken. Nou, jouw stem wordt volgens mij echt steen met een octaaf lager. Met de dag. <laughs> ja, zeg vandaag, ik las uh, ook op het, uh, het nieuws... dat uh, vandaag kon je in Amsterdam wapens inleveren. Heeft een van jullie nog iets ingeleverd of uh, niet? Nee, ik heb niks in huis. Ik heb de gesloten te houden allemaal. Ja, ik heb niks Ik ga eerst even uh, met jullie terug naar gisteravond... naar de Gouden kalveruitreiking. uitreiking uh, Die was in, in Utrecht, einde van het uh, Nederlands Filmfestival. Ik praat daar zo over met Dana Linsen. Dana, ben je al aan de telefoon? Ja hoor, goedemiddag. Goedemiddag, zeg. Wa was jij erbij eigenlijk? Ja, je moet altijd het grootste feest van een Nederlandse hm. film... Um, bekijken en ja. ervaren en beleven. Ja, en heb je een fijne avond gehad? Ja, want het was, uh, er was veel reuring in de zaal. Dus uh, men zat daar niet voor niets. Nee, ik, ik heb een uh, kleine samenvatting gemaakt. Daar wil ik even met je naar uh, gaan luisteren. Oké. Okay. Het Gouden Kalf voor Beste Vrouwelijke Bijrol 2011 gaat naar... Precies. Beppie Melissen! Het Gouden Kalf voor Beste mannelijke Bijrol 2011 gaat naar... Peter Paul Muller! Ja, ik wil even wat zeggen. Dat is dat uh, Peter Paul Muller uh, wil deze prijs niet. Want hij houdt niet van prijzen. En uh, we hebben afgesproken dat we hem brengen naar de kinderboerderij. <totstuk> en dat zijn zijn woorden. Echt? Wat? Ja. Hij wil hem. Okay. Wauw. Mag ik hem? Maar zullen we oh, nee. dan aan Bakker of Jaap Spijker nee. nee. dat mag wel. <totstuk> nou, ja. Mag dat? dat is toch... ik, mag nee, dat? Mag dat? Mag ik hem? ik <totstuk> Het Gouden Kalf voor de Beste Actrice gaat naar. De vijfde, Carice Van Houten. Het Gouden Kalf voor de Beste Acteur gaat naar. Nazrin Tjaar. Ik wil heel graag tegen vooral de jonge mensen zeggen dat, je, dat het belangrijk is om te dromen. En, uh, en dat, je, dat je, als je straks tachtig bent en terugkijkt op je leven... dat je in ieder geval zeker weet dat je alles uit je leven gehaald hebt... en geen spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt. Um, deze kalf staat ook voor het overwinnen van angsten. Want die heb ik nogal. En afgezien van dat ik die heb, heeft helaas ook uh, Nederland die. Um, we worden tegenwoordig geïnjecteerd met angst. Dank je wel, dank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 Ja, Dana, dat was uh, wat je zegt, uh, rumoer in de zaal. Nou ja, en ook mooi en terecht. En daarmee kreeg de hele avond toch een, uh, een politiek tintje... wat ook al in een aantal andere uh, dankwoorden uh, tot uitdrukking kwam. En ook aan het einde van de avond nog... toen uh, de producent van Black Butterflies die uiteindelijk werd bekroond met Beste Film, een van de Duitse producenten... ook ja. Nederland aansprak op zijn openheid. Maar deze speech van Nasrin Char is, ja, dat was het hoogtepunt van de avond... en die rouleert nu ook uh, ja. driftig via internet Precies. verder. En wat hij zegt, klopt natuurlijk ook. Het is een film gemaakt door jonge mensen, ook buiten alle traditionele uh, kanalen. Ja, rabat hebben we het over, ja. ja. En... Um, ja, ze geven daarmee een soort uh, nieuwe energiestoot misschien aan niet alleen de Nederlandse filmwereld, maar ook het, de plek die Nederlandse film kan hebben in de maatschappij. Dus... Dan, uh, dan gaat iedereen plat. Dus het is maar goed dat hij meer dan zijn ene minuut heeft genomen. Ja, hij ja, heeft er uiteindelijk heeft hij iets van vier genomen volgens mij. Want hij heeft daarna ook nog eens iedereen bedankt uh, van de crew en, de, en zijn familie dus natuurlijk. het hele draaiboek liep ja. in de war, maar dat moet af en toe gebeuren. Ja, maar het, het was wel een kippenvelmoment zeg. echt fantastisch moment. Hey, hier aan tafel hebben jullie het gezien, Hans, Hans Kirsti? Ik heb het vanmiddag uh, teruggekeken op YouTube. Ja. Vind je ervan? Ja, ontzettend leuk dat hij gewonnen heeft. En uh, een heel mooi dankwoord, ja. ja. ja. Martijn? Ik sluit me daar volledig bij aan. Ja, Ik heb het niet gezien, maar wel... Ja, uh, op, uh, niet gezien, nog niet. We gaan straks kijken. Ja, straks Ik kijken. Gaan werken. Op Facebook, overal. <laughs> het staat er, uh, overal. Uh, overigens tevreden over de, de winnaars. Dana, jij? Nou ja, het is, het is redelijk goed uh, verdeeld tussen publieksfilm zoals Black Butterflies... toch ook Brownian Movement van mm -hmm. Nanook Leopold... Ja. wat dan echt staat voor de kunstzinnige film waar ja. Nederland ook sterk... In is, en het jeugdige elan van zo'n film als Rabat... en ook de publieksprijs voor 170 hertz... wat dan een beetje een soort outsider is... die toch nog in zo'n festival uh, ja. een, uh, een stem kan uh, laten horen. Dus in die zin is het, uh, is het mooi. En um, ja, wat dat betreft, de jury die van tevoren heel streng... en een beetje formalistisch zei... we gaan geen politiek bedrijven... en we gaan niet onze eigen smaak laten meewegen... Heeft toch een, uh, een keuze laten zien... waar ik denk dat iedereen wel min of meer achter staat. Ja. Verliezers waren er ook, Openingsfilmbende van ons. Ik kreeg alleen een kalf voor het uh, beste geluid... terwijl er mm -hmm. toch zes nominaties waren. Ja. Maar het over het algemeen weerspiegelt dit denk ik, heel goed... Uh, ja, waar het afgelopen filmjaar voor stond. Oké, okay. goed. Ik dank je. Uh, ik hoop, ja, nou ja, dank voor deze toelichting... en uh, uh, tot een volgende gelegenheid hier aan tafel. Oké, okay. dag. Dag, Dana we gaan naar de muziek. Hij zei laatst in een interview. Uh, albums, m, albums, maken, albums maken is een uh, leerproces. Na tien jaar ploeteren zie ik mijn nieuwe CD Art als mijn afstudeerprocesproject. Uh, uh, nou, of hij geslaagd is, dat kunt u nu zelf gaan beoordelen. Hier is Benny Sings met zijn eerste nummer. This to say Please help me out Please explain me again Tell me where did the fire go Tell me what took it away Did it just disappear Just a minute ago it was there Well I guess I can't stop The love disappearing from your eyes Did it just disappear? Just a minute ago, it was there now. But damn, damn. well, I guess I can't stop now. The love disappearing from your big brown eyes now. from your big brown eyes. Yeah. Big brown eyes, dat was uh, Benny Sinks. Benny, kom even eventjes hier uh, aan, aan tafel zitten. Uh, Art, uh, als je afstudeerproject, even de, de eigen mening er maar over geven. Ben je zelf, heb je zelf het gevoel dat je bent geslaagd? Uh, nee. <laughs> Tenminste, ik ben wel afgestudeerd, maar. Yeah. Met een mager zeventje, ja? zou ik zeggen. Ja. Want wat is het? je hebt meer in huis? Of, uh... Ja, het moet beter kunnen. Mm -hmm. Ik heb nog steeds niet de hit, zeg maar. En dat, dat is het uiteindelijke doel. Ik bedoel, met een hit niet een uh, goed verkopende plaat... maar het nummer wat iedereen, uh, wat resoneert bij iedereen, laten ja. we maar zeggen. En je wil dat zelf maken? Want je, je, op de achtergrond uh, werk je mee uh, met bijvoorbeeld Wouter Hamel... en met Jovanka uh, heb je de, de, de albums van geproduceerd. Ja. Als zij uh, scoren, dat is voor jou niet genoeg. Nou, ik vind dat het hun ook nog niet gelukt is. Mm. Zeg maar. Dus mijn standaarden zijn gewoon heel hoog. Ja, je moet gewoon... Ik wil gewoon kwaliteit leveren. En wat mij betreft is kwaliteit uh, Michael Jackson. Of uh, ja, noem eens wat. Gewoon, ja, ik, ik wil... Het beste maken wat mogelijk is. Ja. Zeg maar. je, je, je gaat naar, de, naar Amerika. Dat wil zeggen. Je, je album wordt ook uitgebracht in Amerika. Mm -hmm. b, b, wat, wat wil je daar bereiken? Ja, iets zo vergelijkbaar met Michael Jackson wellicht. Of... Nee, helemaal niet hoor. Nee, ik weet niet wat ik daar wil bereiken. Ik, ik wil natuurlijk ook gewoon platen verkopen. Dat mm -hmm. is gewoon heel leuk. En ik, Amerika is wel een belangrijk land voor mij. Ik ben gewoon heel erg beïnvloed door hun cultuur. En ik... Dus ik, ik vind het heel leuk dat ik daaruit kom. Ja. En voor de rest, ja, wat wil je bereiken? Je wil natuurlijk gewoon, ja, je wil wel succes hebben. Ja, ja. ja. Hoe, hoe ga je dat aanpakken? Is dat een kwestie van heel veel uh, daar, daar ook je hoofd laten zien? Of? Ja, nou ja, ik, ik ben geen echte live muzikant. Dus ik, ik heb niet een soort van expressie die ik met de wereld moet delen. Mm. Dus ik denk dat ik het veel meer moet gaan bedenken... in uh, met veel andere artiesten samenwerken en als songwriter. Dus ik... Ik wil het vooral op, op, laten we zeggen, pers en, en industrie gaan uh, mikken. En niet zozeer op uh, live muziek. Ah, ja, zeggen. want je, je speelt hier ook met, met een hoop uh, elektronica. Je zit hier in je eentje. Het klinkt alsof er een hele band staat. Vind je dat Nou, nou dat is. vind ja, ik wel, dat ja. Man. ja, ja. Lijker, Lijker wel. ja Lekker. Wel. Ook, ja, klinkt Lekker, echt. Eh, dank je ja, klinkt ik echt, ik wel. Ik vind het ook niet slecht, hoor. Laten we dat voorop stellen. Ik vind het beter dan de meeste muziek, maar ik vind het nog steeds niet goed. Maar dit is een zeventje. Het is nog geen tien. Nee, ik is dus een beetje, dat... denken aan hol en oot. Martin? Wat? En Hole en oot, een R, daar ik lekker. Lekker vond ik ja. het. Ja, ja, dat zijn de, ja, dat zijn mooie, mooie voorbeelden, lijkt mij. Ja. Of heb je een ander voorbeeld van, van wat je zegt. De, de, die... nee, dat, dat zijn ze. Ja, dat ja. zijn ze. Die ja, twee extra. Ja, Martin, niet meer. Ja. blijven. Je mag voor de, de popmuziek ja. ook weer bespreken bij ons, Martin. Ja. Lijkt me goed. Hey, uh, straks nog een nummer waar we naar gaan luisteren, lijkt mij. Ja? Ja. Dreams, doe je later nog. Oké, dankjewel voor het moment. Dit is Radio 1 Opium. Dan ga ik met uh, Hans Kersting praten over, uh, over geld. Nou ja, niet echt over geld. Uh, alles draait wel om geld in de voorstelling De Vrek, het stuk van de Molière... waarin hij momenteel te, te zien is. Uh, hij speelt Harpagon, de man die zijn gezin regeert met ijzeren hand. En viert tevens zijn 25-jarig jubileum aan het toneel met deze rol. Um, ik had het net, net over angst, uh, na aanleiding van die uitspraken van gisteravond... van uh, Nasruddin Tjaar uh, bij de Gouden Kalveren. Uh, angst die Nederland regeert. Is, is Harpagon is het ook een beetje een angstig mannetje, eigenlijk? Nou, in ieder geval angst bezit niet? kwijt te raken, ja. ja. ja, ja. Uh, maar tegelijkertijd heeft hij ook een groter doel... namelijk dat bezit vergroten om het later door te kunnen geven aan zijn kinderen. Ja, en dat is heel raar, want hij gunst zijn kinderen op het moment zelf eigenlijk geen ene nee, cent. Die, die kinderen zeggen dan, waarom mogen we het nu niet hebben? We willen er nu van genieten. En hij zegt van, nee, ik krijg het pas later, ja. op het moment dat ik bepaal. ja. ja. Uh, geld is niet fysiek aanwezig. Hij zegt: het is meer iemand die voortdurend met, met zijn hoofd op, uh, op een scherm is gericht. De beurskoersen De beurskoersen of, ja, en ja, Dat soort dingen. Ja. Ja, ja, ja. Maar dit is wel, want het stuk is dan gemoderniseerd, uiteraard. Maar in het origineel van Molière. Is er sprake van een pot met geld in de tuin? Ja. En die is dan wel gebleven. Dat vond ik wel grappig. Nou ja, niet letterlijk die pot met nee. geld. Maar dat grote bedrag staat nu wat je dan tegenwoordig op zo'n ding wat je in een computer stopt. een uh, USB stick. USB stick, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Uh, <coughs> overigens heb ik wel heel veel angst gehad en gekend gedurende de repetitieperiode... Omdat ik toch een beetje over mezelf afgeroepen had om uh, <coughs> dit seizoen uh, 25 jaar een toneel te vieren. <coughs> met een mooie rol. En, uh, dus dan wil je niet voor lul staan, om het maar zo uh, makkelijk te zeggen. Dus uh, dat heb ik wel erg op mijn schouders gevoeld. Ja. Maar gelukkig is het gelukt. Het is een prachtige voorstelling geworden. Waar ik heel blij mee ben. En, uh, maar die, heb ik wel, die angst omdat om, om, het zou mislukken heb ik wel erg gevoeld. Want op een gegeven moment heb jij hier in, je, in je agenda gekeken. En dacht van, hey, ik vind... Nee, het was niet wat in ik mijn dat? hoofd speelde. Ik denk, ik denk God, wanneer, ik zit, ik, hoe lang zit ik nu aan het toneel? Wanneer ben ik afgestuurd? Ik denk, oh, dan zit ik dan en dan 25 jaar aan toneel. Toen zei ik tegen Ivo van Hoven... Nou, dan wil ik zeker in dat seizoen zijn van een mooie samenwerking. Met tweeën in een, in een voorstelling. En toen vroeg de afdeling marketing: mogen we dat dan gebruiken in persuitingen? En daar heb ik Jaap gezegd. Dan hoor je dat overal terug. Wat ik niet erg vind hoor. Maar, maar, het is, maar die voorstelling is gewoon een voorstelling. De eerste voorstelling van het nieuwe seizoen. Wat we nu op Amsterdam. En dat dat voor mij een speciale randje heeft. Dat. Dat is erbij vermeld, maar daar, daar gaat de voorstelling helemaal niet over. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, uh, als je dat constateert, 25 jaar... dat je dan ook bij jezelf denkt, ja, maar welke rol zou ik dan willen spelen? Of nee, zo denk ik helemaal niet nee. nou, over, uh, over toneelspelen. Nee, ik bedoel, er zijn wel rollen die, die ik graag zou willen spelen. Ik zou heel graag een stuk van Thomas Bernhard spelen, maar nee. daar houdt Ivo van Hoven niet van. En, uh, nee hoor, ik, ik, wat dat betreft uh, ben ik vrij... Uh, ik weet dat er altijd mooie dingen op het pad komen, dus... Uh, ik vond die vrek eigenlijk wel heel erg spannend om te gaan doen. Wel de eerste keer, overigens, als ik me niet vergis... dat jij een vader speelt, toch? Ja, ja. Nou, het rare is dat ik, toen ik debuteerde bij Toneel Amsterdam... nu bijna 25 jaar geleden was het... Was iets, ik ben niet 25 jaar bij Toneel Amsterdam geweest. Mm. Bijna wel, hoor. Maar toen was mijn eerste rol ook een vaderrol. Maar, en toen was ik 27, maar... Um, um, ja, nu is het dan echt een vaderrol, ja. ja, ja. ja want wat was die rol dan bij, de bij boom In een stuk, dat heette Boom uit de Tropen van Mishima... en toen was het op Amsterdam net ontstaan... en de oudere generatie acteurs wilden niet in die voorstelling... met een onbekende regisseur het risico lopen... dat ze in een mislukking zouden kunnen komen te staan, ja. lelijk te zeggen... Dus toen besloot de regisseur het hele concept om te gooien... alle rollen van de vader en de, de moeder jong te bezetten... met de nieuwe jonge acteurs van het gezelschap. En de enige oudere actrice zoals Kitty Kubala die de huisschout speelde. Ja, dus dat is dat een regie van Jan Ritsma? Ritsma, exact, ja. ja. ja, ja. ja Eén van de twee destijds artistieke leiders ja, van samen ja. met Gerrit Jan Rijndus. Ja, ja. Die voorstelling is toen toch helemaal mislukt ook, of niet? Ja, maar daar gaan we het nou toch niet <laughs> over hebben. <laughs> maar ja, dat is ja, ook wel leuk. We ze ja, hebben over nou, het succes van de vrek. <laughs> nee, maar dus, like, hoe is dat... Even, even kort dan ja. toch, maar hoe is het om in de mislukt stuk te staan. Ja, natuurlijk vreselijk omdat het de eerste voorstelling van het nieuwe gezelschap was. Overal hingen vaandels. Ja. De winkel etalages waren in waren zonder marquettes van decor. Er was Polonaise, en binnen een verstand. week was binnen een week was het was het was was het, was het, de, was het de, de, de was de voorstelling van het repertoire gehaald en delen van het decor hoereren nog steeds in de stad. Op de toneelschool... of op een polanentheater of zo... vind je ze nog terug. Ja, ja. ja heel raar natuurlijk. Een, een, een totaal bezopen begin van je, van je loopbaan. Ja. Sta je op zo'n moment... Ik denk niet dat jij zo iemand bent... Maar sta je op, op zo'n moment van 25 jaar later... Sta je er nog wel uh, stil bij zo, zo? van, jezus, ben ik al zo lang bezig? Of uh, Helemaal niet. Nou ja, ik, ik kan me nog zo herinneren... Dat ik naar de toneelschool in Maastricht ging uh, in 1982. En hoe blij ik was dat ik daar aangenomen was. En hoe fantastisch je tijd ik daar heb gehad. Daar kan ik me nog zoveel momenten van herinneren. En dan... Ja, dan zit je toch opeens 25 jaar later... Uh, merk je van, god, ik ben toch nu al, al, al zo'n tijd bezig. Dat is, maar voor mij is het gevoel voorbij gevlogen. Natuurlijk hm. ja, denk ik wel eens terug aan, aan bijvoorbeeld die boom uit de tropen... of aan of dingen die gebeurd zijn. Mijn vader uh, heeft allerlei plakboek, bij, plakboeken bijgehouden... dus ik, ik kan het nog eens rustig <lacht> lezen allemaal. <lacht> um, maar natuurlijk, dat zijn dingen die, uh, die me ook wel gevormd hebben, hoor. Dat zijn de iedere negatieve ervaring, daar kun je er iets mee doen. Hm die staan ergens in de kast, die lezen. staan in de kast, ik heb die... negen, tien, maar mijn vader, mijn ouders zijn helaas overleden, dus ik knip altijd wel die recensies nog steeds uit, maar ik, ik, ik plak ze zelf nooit in, dus nee. ik heb een hele tas vol met. Nee. Uh... Ben je, ben je gevoelig voor de recensies? Of trek je, trek je niks voor je? Uh, nou ja, niet meer gevoelig. Ja, nou, nee, nee, niet extreem gevoelig, nee. Uh, ik heb geleerd dat, dat, dat wat ik er zelf van vind is het belangrijkste. En dat toets ik dan aan een goede vriend, een goede vriendin... hoe die erover denken. En als ik mijn mening daarin weer zie... denk ik, nou, klopt wat we doen. Ja. En als andere mensen roepen van het is niet goed... dan uh, kan ik dat van me af laten... Ja, zo is dat. Uh, recenten zijn natuurlijk, wat dat betreft, uh, die hebben een mening. Mensen die niet naar een voorstelling gaan, hebben ook een mening. Misschien is die gewoon het gewoon het publiek nog wel belangrijker uh, om... Um, uh, eens even naar te luisteren. We hebben van de week wat reacties. Na afloop van de voorstelling hebben we opgetekend uh, bij bezoekers. Kijk wat ze ervan uh, vonden. Ik vond Hans halskesting heel leuk. Ja, heel goed. Ja, omdat hij gewoon... Uh... Ja, super goed kan acteren en al zijn emoties erin gooit. Dus ja, dat vond ik echt mooi. Ja, mooi om te zien. Hij geeft alles. Hij heeft ook een hele prettige stem. Ik vond het me leuk. Ja, nou, op dat zwaar fysieke na. Ja, dat moest hij gewoon doen, omdat het geregisseerd is zo. Maar ik vond het af en toe echt erg als hij iemand oppakt en weer tegen een muur kwakt of zo. Wat ik miste, dat was de ontroering. En daarvoor ga ik naar het nee, Ik vind dat hij dat heel, heel goed deed. En inderdaad, jij zegt van hij speelt geen, heeft geen warmte in zijn spel. Maar ja, dat was nou juist nodig hierbij. En hij, heeft toch, hij weet het ook weer zo te brengen dat het wel kan. Ik bedoel, het is ook niet overdreven. Iemand die uh, geheel geïsoleerd gaat leven, meer en meer van zijn omgeving. En daarmee uh, door zijn geldzucht en zijn hebzucht volledig uh, wegzakt. Meer en meer geïsoleerd blijft en uiteindelijk zelfmoord pleegt. De hele tijd heel goed. Tot het laatste stukje ja. was hij niet geloofwaardig. Ja. Toen was hij, uh, de wanhoop was er niet. Hij ging, en ja. hij ging het heel even nog leuker maken. Dat had dan wel weer gekund dat je die tegenstelling even pakt. Maar het, het laatste stukje had er helemaal afgemoet. Dat had totaal anders moeten. Verder vond ik hem oké. Okay. Dat <laughs> ja, is toch leuk om te horen, of die? Ja, ja, uh, <coughs> ja goede reacties allemaal. Ja. Fijn, dat, fijn dat te horen. En, uh... Ja, we hadden ook goede recensies. Dus we, zijn, uh, we hadden één slechte recensie in het parool. Maar voor de rest, Volkskrant, Telegraaf, hartstikke goed. Ja, en de C goed. En uh, ja, de mensen vinden het uh, le leuk. Maar het rare is mensen denken bij Molière. Oh, hij valt heel veel te lachen. Mm. Dat is helemaal niet het geval. Het is nee. niet zo. Het is, als je een stuk leest, dan is het ook niet dat je zit van. Ha, ha, ha. Nee, de nee. Eekborn. Als je het leest, dan moet je al heel erg lachen. Maar dit is gewoon. Ja, het, het, het is geinig, de verwikkelingen zijn grappig... maar het is niet gieren van de lach. En, en de zwaarte die Ivo eraan geeft... waardoor het bijna een tragedie wordt... Ja. met komische momenten, dat, dat vind ik heel goed werk Ja, ja want je, je bent inderdaad... Het heeft iets zwartgalligs, heeft het ook. Ja, ja, ja, maar het zijn ook serieuze dingen Het gaat over gierigheid, seksisme, egoïsme. Het zijn ook allemaal nare kanten... Van de mensen die, die te zien zijn. En toen het stuk in première ging, in, in, in, in 16, zoveel. Was het, werd het ook niet omarmd door de mensen die het toen zagen. Die vonden het veel te zwartgallig. Ja, ja. Het, het is heel erg naar het heden getrokken. Hè? Ook de, natuurlijk de, de, de decor van Jan Verswijfeld. Ja. Natuurlijk, uh, maar, maar ook de thematiek. Ik bedoel, het gaat tegenwoordig alleen maar over geld. Ja. Dat is wel de boodschap ook een beetje die, als er al een boodschap is. die erin zit in het stuk. Nou ja, ja hoe, hoe je alles kwijt kunt raken. als je je alleen maar met kille cijfers bezighoudt. Hmm. Ja. Ja, dat... Zoals de, de regering nu doet in de ja, kunsten. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat er bezuinigd moet worden is een feit... maar de mate waarin de kunsten daarin bij moeten bijdragen... is natuurlijk uh, ver, ver, buitensporig. Ja. En er wordt nu zoveel kapot gemaakt... dat, ja, dat, dat krijg je niet makkelijk weer terug. Nee. Ik dank je wel voor een mooie voorstelling. Hoe vond jij het Ik vond hem heel mooi. Ja. Ja, goed, ja, ja. Ik, dus, tijden geleden dat ik de vrek had gezien. Ik ja. vond hem... Uh, nou ja, heel, heel actueel uh, was hij geworden. Ja. En, uh, het zag er prachtig uit. En je bent... Waar het net over ging, dat fysieke. Dat ja. is, je, je hebt een soort dreiging die je... In, in, in elk moment kun je, kun, je, kun je exploderen, lijkt het. Ja. Dat vind ik heel knap. Nou. Ja. Fijn. Bij deze. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken. Gaat dat zien, gaat dat zien. De vrek van Molière bij Toneelgroep Amsterdam... met onder andere Elko Smits en Marieke Hebink... en nog veel meer mensen in de regie van Ivo van Hoven. Te zien in verschillende steden door het land tot en met 16 december. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Toneelgroep Amsterdam... tga.nl. Hans Kersting, dankjewel. Graag gedaan. Uh, dan gaan wij vervolgens naar de 80 seconden. Want u weet het, elke week geven wij een uh, talent... de gelegenheid hier om uh, 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets moois... Uh, en wie is dat vandaag? Nou, ze schrijft, zingt, relaxte de jazzy nummers... en ze wil naar haar gymnasiumopleiding graag naar het conservatorium. Met haar enthousiasme zit het wel goed. En haar zangtalent, nou, dat kunnen we nu allemaal samen gaan beoordelen. De 80 seconden van Lotje Schelling. Lotje, ga je gang. Does it show now I try to hold on now When you come so close I can't stay here No, you lift me up To higher layers Of the atmosphere So grab a helicopter and fly with me Challenge your friend Gravity, come on Our worries are far beneath us Never thought I'd fall for you again I to go back there, but here I am, with the words on my lips, your hands on my hips, and I don't know why I keep doing this, so it slipped my mind high, left it behind on the ground while you were flying, but oh, this feels so right, oh, this feels so right. Lotje Schelling met 80 seconden, seconden vrijs. Uh, Lotje, kom even aan tafel zitten. Uh, uh, je bent al hier, je mag ja, de trap op. Ja. Lotje in Carré, leuk hè? toch? Ja. Je bent al je hele leven met muziek bezig, uh, heb ik begrepen. Um, ja, wel eigenlijk voor zolang als ik me kan herinneren. Ja. Hmm. Ja. En waar, waar begon het mee, weet je dat nog? Oh, ik zong eigenlijk al heel, ja, echt ontzettend lang doe ik dat al. En ik heb al aan een, een aantal wedstrijden meegedaan. Hmm. Ik heb het songfestival gedaan. het junior songfestival in een ja. meidengroepje. En eigenlijk, ja, het heeft een heel groot deel van mijn leven al beheerst. Ja, dus, uh, dus duidelijk, je wil gewoon die kant op. Je wil echt naar, wat ik, wat ik al zei, conservatorium... en daarna uh, de, de grote wereld in? Ja. Ja, nou zit ja. hier uh, Benny Sinks. Die zit, ja, hij zit daar. Uh, die, die moet je in de gaten houden. Die man die naast hem zit, dat is de baas van zijn platenmaatschappij. Dus ik wil niet uh, mensen gaan koppelen, maar het is wel handig om te weten wie ze zijn. Hey, hey, kunstbind heb je gedaan. Uh, je hebt een workshop met Jovanka ook gedaan, al, hè? Zeker, ja, die naam is al voorbijgekomen ja. vandaag. Uh. Ja, dus de link is snel gelegd, inderdaad. Uh, uh, ja, uh, ik, ik, ik moet het hier belaten, want het is half vier. Maar ik zou zeggen, nou, uh, gaat, uh, ook hal... snel. Ja, gaat heel snel. Ja, je vroeg van tevoren wat ik je allemaal ging vragen. Nou, dit was het ongeveer. <laughs> nou ja, zeg. Nee, ik het ja, nee, prima. Uh, uh, uh, hou ons op de hoogte van uh, hoe, het, hoe het gaat. Lijkt me goed. Zal ik doen. Ja, prima, dankjewel. Lotje Schelling, uh, hou die naam in de gaten. En heeft u zelf een talent in huis of ja, heeft u zelf iets in huis dat u denkt van ik kan wel komen zingen of uh, gedicht voordragen of iets dergelijks of een instrument bespelen. Stuur even een mailtje naar opium.avro.nl. We gaan straks verder met Nederlands literatuur met Martin Brester en met Wimmy Wilhelm over haar voorstelling eigen zaken, maar eerst het nieuws van half vier met Freddy Fonteyn.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 In plaats daarvan kan beter met Pakistan onderhandeld worden om vrede in de regio te bereiken, zei hij. In de afgelopen jaren heeft de Afghaanse president steeds gezegd dat hij uit is op een verzoening met de Taliban. Zijn opmerkingen van vandaag betekenen een ommezwaai. De file druk op de Nederlandse wegen blijft afnemen. De zwaarte was in deze zomer een derde lager dan in de zomer van vorig jaar. Volgens de ANWB komt dat doordat er dit jaar minder wegwerkzaamheden zijn. De file druk wordt berekend door de lengte van alle files te vermenigvuldigen met de duur ervan. En de verkoop van nieuwe auto's is in de afgelopen maand voor het eerst dit jaar licht gedaald. Er werden in september 44.500 auto's verkocht. Het gedaalde consumentenvertrouwen is de belangrijkste oorzaak van de dalende verkoop. Ondanks die daling belooft 2011 nog altijd het beste autoverkoopjaar van de laatste tien jaar te zullen worden. Dat was de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium. Ja, en dit uh, half uur, wat kunt u nog verwachten? Nou, straks, Bijbel. Uh, oh. Uh, in de zin van dat het echt een guidance. is. Uh, u kunt straks uh, Marlies Dekkers verwachten met haar bijdrage in de virtuele vitrine. Verder uh, Martin Brester met uh, boeken, daar gaan we zo mee beginnen. En uh, Wimmy Wilhelm over haar voorstelling Eigen Zaken. De solo voorstelling die maandag in première gaat. Oké. Okay. Oh...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 Met Martin Brister, die uh, drie boeken he uh, heeft meegenomen. Um, uh, wil, wil je eerst over de boeken of zo? Eerst even over de ACO-literatuurprijs, want die shortlist is ook bekend. Wat, ja, wat, de, wat, de, de, wat de, laten we doen. beginnen met de ACO-lijst. Ja, ja. Dat is misschien wel lollig. Uh, Jeroen Brouwers, Arno Grunberg, Peter Buwalda, Marente de Moor, Marja Pruijs en Tomese zijn uh, genomineerd. Mm -hmm. Er staat, uh, men zegt, de bekende namen. Ik denk dat het wel zes namen zijn die uh, uitstegen boven de rest... dat afgelopen boekenseizoen, dat kun je wel stellen. Uh, de kans dat Grumberg hem wint, wordt misschien een beetje klein... want anders dan, uh, wordt er weer gedoe met of hij hem opkomt halen of niet. Dat moet dan weer in België. Ja. Wat ik, uh, ik ben net begonnen pas in Bonita Avenue van uh, Peter, Peter de Waldaar. Oh, dat had ik al lang moeten niet, doen, hoor, dus daar verheugt. ik, er ik me wie, wie Ja, heeft daarom hem uit. Om, daarom. Ik ook. Mooi en, boek. Uh, tot nu toe vermoed ik dat de recensies die erover zijn en de reacties. dat hij, wat mij betreft, de grootste kanshebber is. Maar je weet het nooit, Peter Nee. Soort, nee uh, ik, nou, nou weet ik dat jij vorige keer was je heel enthousiast over het boek van AFT van Heijden over ja, zijn overleden ja, zoon. Ja. Uh, dat vind je geen gemis dat hij er niet bij staat? Ik denk dat dat, ja, dat het er hier niet in staat. Ik denk dat het daarvoor te laat verschenen is. Het hmm. zou zomaar nog in het volgend jaar bij een andere prijs komen. Uh, kunnen terechtkomen, maar ja. dit is gewoon eerder verschenen, dus ik vermoed dat het in een volgend jaar wel bij prijzen zou kunnen. Oké, okay, maar Peter Bualda, daar zijn uh, Wim en het over eens, dat, dat is een kanshebber. Ja. ja, dat lijkt me ja. Ja, ja. Je was tevreden over het boek, <gül> Enorm. Mooi, mooi boek. Ja. Goed, uh, dan hebben we drie uh, nieuwe boeken die je mee hebt genomen. Met welk boek wil je beginnen, Martin? Nou, ik wil eerst beginnen met uh, heel kort het overlijden van Hella Haze. Um, ik heb haar uiteraard helemaal niet gekend. En er zijn heel veel mensen die er veel verstandiger dingen over kunnen zeggen dan ik. Maar um, ik moest denken aan het moment in 1989... dat zij in opdracht van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem... een toneelstuk heeft geschreven dat vrijwel niemand heeft gelezen... zeer waarschijnlijk, laat staan, gezien. Ja. Uh, dat heet Tavera En um, dat heeft zij samen met de regisseur Elias van Zanden... heeft zij dat geschreven. En ik herinner mij vooral dat in het stuk ergens halverwege... Uh, er heel veel... Acteurs het podium opkwamen die in vroeger producties hebben gespeeld. waar Hella helemaal niets van wist. maar dat vond de regisseur zo leuk. als een soort geste aan oud-schoolgenoten. Oh. hoe leuk was dat? dat Verschrikkelijk. Ja, ja, dus daar stond vreselijk. ineens. Er speelde daar Antigone weer. en Pyrgint. en Onder het Melkwoud kwam daar langs. Tot volstrekte verbijstering van Hella. die daarna het applaus wel. In de, na de première in ontvangst heeft genomen. maar toen aan de regisseur toch op. Um, subtiele wijze heeft duidelijk gemaakt. Dit was niet de afspraak, <lacht> om, maar om maar te zeggen dat zij een, uh, uh, ja, echt een perfectioniste was. En wellicht is het wel leuk om de laatste regels van het stuk even voor te dragen. Um, aan alle kleine jongens, aan alle kleine meisjes... aan hen wie er weg nog voor hen ligt... geef sterke harten en een krachtige geest... dat zij hun doel bereiken, wees gezegend met leven... Waar uw weg één wordt met het lichte, levensschenkende pad van vaderzon... dat uw weg zijn doel bereikt, dat het einde zij vervult. Ik vermoed dat dit uh, de laatste woorden zijn die uh, Hella heeft... Uh, althans laten we dat op Hella van toepassing zijn. Het ja. einde is nabij. Dat is, is, is er nu. Um, ik wilde verder gaan met een andere dame van de Nederlandse literatuur... Renate Dorrestein... Hmm. Um, daarvan verschijnt volgende week pas de stiefmoeder. Dat is dus nog niet aankomende week verkrijgbaar... moest ik van uitgeverij podium met name noemen. Want anders dan krijgen we daar glazen mee. Um, een um, zeer uh, klassiek opgebouwde driehoeksverhouding... tussen een stiefmoeder, Claire, haar man Axel... met wie ze twaalf jaar getrouwd is. En die heeft uit een eerder huwelijk al een dochter, Josephine... die inmiddels zestien is. En uh, zij beschrijft op... Nou echt, Klassieke, prachtige wijze. Um, de strijd tussen hoe een stiefmoeder het nooit goed kan doen... en hoe een stiefdochter van 16 altijd dwars ligt... en hoe een man die uit een ander huwelijk komt... volstrekt andere gedachten heeft over hoe een nieuw huwelijk uh, tot stand komt... en hoe ze dat dan samen moeten uh, vervolmaken fantastisch gedaan. Yeah. Um, ze kruipt in de huid van een heel dikke Claire Paagman, heet ze. Die gaat naar Engeland omdat ze heel goed kilts kan maken. Zij is de koningin van het kilts maken. Je weet wat dat zijn, van die, van die mooie, prachtige borduursels. Yeah. Maar ze is heel dik, overdreven dik. Ze vreet zich de hele dag rond. Ze eet alleen maar calorieën en uh, ze is echt ontzettend dik. Uh -huh. En als zij in Engeland aankomt, wordt ze ook Claire Pacman genoemd. Ja, ze heet nou helemaal Claire Paagman. Nou, Dat soort subtiele grapjes zitten er uh, allemaal in. Uh, het is in drie delen uh, onderverdeeld. We krijgen eerst het verhaal vanuit Claire, haar zicht, daarna vanuit Axel en tenslotte vanuit Josephine. Mm -hmm. En dat doet ze zo geraffineerd, en zo rustig en opbouwend dat je. Uh, um volledig wordt meegesleurd in het verhaal. Ze doet het echt op een uh, schitterende wijze. Ja. Er is een ontzettende ruzie, want zij heeft een geheim... dat Josephine heeft, en dat mag Axel niet weten. En die ruzie die explodeert uiteindelijk. Ik zal niet vertellen wat er aan de hand is. Maar een aanrader, dat is duidelijk. Zeer, want ruzie maken doe je uiteindelijk... omdat je bij elkaar wil blijven. Ja. En uh, ze heeft een schitterend verhaal verteld... En dat doet ze uh, um, op uh, prachtige wijze. Hoe anders is dat met ja, een beetje verdriet? Bij het boek Gelukkig zijn we machteloos van Ivo Victoria. Mm -hmm. Een kleine inleiding. Die is um, vorig jaar, of in 2009, gedebuteerd met het boek Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon. En dat het me spijt. Ja. Ja. Enorme daar daarover geweest. Want ja. Er waren maar zes pagina's van geschreven. En toen stonden uitgevers al in de rij. heeft het heel goed gedaan. Was ook geestig. Um, 10.000 exemplaren. Goed, uh, goed uh, ontvangen. Maar het tweede boek. Maar nu het tweede boek, dat heet dus Gelukkig zijn we machteloos. En dat is wat lastiger. Hij maakt het me als lezer niet makkelijk. Ik denk ook dat hij dat bedoeld heeft. Maar hier gaat het over twee families op een warme zomerdag... die samen een geheim delen. Er is een oom Lex, er is een meisje Billy dat zoekraakt. Maar... Ik las nog eens de achterflap, dus ik stelde me voor dat ik in de boekwinkel stond en dan de achterflaptekst luidt, uh, luidt met subtiele humor en in weergaloze, beeldrijke taal schetst gelukkig zijn we machteloos, feilloos de door onmacht aangestuurde redeloosheid van wow. mensen in de ban van een ongrijpbare dreiging. Ja. En toen was ik dus ook af en toe weg. En daar staat het boek gek genoeg vol van van dit soort. Ja. Het zijn prachtige zinnen, maar ik dacht steeds. Ik moet het teruglezen, want ik begrijp niet goed wat er staat. Dus Ivo, was, Ivo heeft zelf een flaptekst ook geschreven. Waarschijnlijk. Dat doen alle auteurs. Oh, dat dat is helemaal niet. Ja, is dat, dat, zo? dat is zo. Ik oh, dacht dat de marketing nee, al erg is. Dat Nee, je gek, gaat. dat wordt een nee, beetje herschreven. Alle auteurs ja. schrijven hun eigen tekst. Maar het zat een beetje vol met ingewikkelde zinnen waarvan ik dacht, nou, ik begrijp gewoon niet wat er staat. Ja. Ja. Dus ik was af en toe machteloos tijdens het lezen. En Misschien moet ik het nog een keertje doen. Oproep aan de lezer: leest u het, en laat me weten wat ik uh, gemist heb. Dan hebben we Dimitri Verhulst. Ja, want hoe anders oh, is dat fijn. bij die andere Vlaming, uh, uh, Dimitri Verhulst. Die eh, met de intrede van Christus in Brussel bijna een een boek heeft geschreven dat standaard op ieder nachtkastje... van welke uh, Belg uh, dan ook zou moeten liggen. Het is al een week geleden verschenen. Ik moet trouwens zeggen dat dat van Victoria op 6 oktober verschijnt. Dat is ook wel handig om te weten. Ja. Maar Dimitri Verhulst heeft een um, topboek geschreven... waarvan ik nu al weet dat de juries van het komend jaar... het zeer makkelijk zullen krijgen om het te nomineren. Het is ongelooflijk geestig. Het um, vuurt vanaf de eerste pagina tot aan de laag, laatste pagina... met zoveel schrijfplezier van de ja. pagina's... dat toen ik het las dacht... Wim Helsen, die uh, Vlaamse yeah. uh, cabaretier... Yeah. die zou dit uit zijn hoofd moeten leren. En het Ala de Jonge van begin jaren tachtig... de komiek en dat soort yeah. woman yeah. Zo, zou yeah. die... Um, het is een maatschappijkritisch boek dat zo ontzettend geestig is... dat je het als een, op de planken zou moeten brengen. Het gaat over de intocht van Christus in Brussel. Mm -hmm. En uh, eigenlijk is het Kedimop van Christus die naar Brussel kwam... Hij kwam niet. Hij kwam niet. Maar omdat hij komt, is het uh, enthousiasme in Brussel ineens zo groot... dat iedereen vrolijk tegen elkaar doet. De problemen onderling, uh, Vlamingen en Walen, zij worden opgelost. De politie is ineens vriendelijk, er is geen discriminatie meer. De hele straten worden schoongemaakt. En ondertussen... Maar ik vermoed een ander. Ja, natuurlijk is dat want hij ja. komt niet. Ja, wie, wie, en, in, wie, wie, en dan, dan zegt voor ook op het eind... in plaats van dat iedereen nou gewoon gierend van het lachen... de zelfspot van de, vr, de, de Vlaming en de, en, de, en de Waal... die zo ontzettend uh, uh, in ons gebakken zit... nee hoor, we gaan weer terug naar dat oude zeurderige... doe dat nou gewoon niet. Wees, wees weer vrolijk. Het is veel te leuk hier om... Uh, ja. Dus het is een heel erg maatschappijkritisch fantastisch pamflet. Zo heb ik het gelezen. Gren nou, mooie... naar de boekwinkel en schaf het aan. Ik heb er erg van genoten. Ja, kan al niet. Het is dus tien over half vier. <laughs> uh, Dimitri Verhulst, de intrede van Christus in Brussel. Uitgeverij, uitgeverij, uitgeverij Contact. Renate Dorenstein, de stiefmoeder, uitgeverij Podium. En Ivo Victoria, gelukkig zijn we machteloos. Uitgeverij Antos, Martin, dank je wel. Alsjeblieft. Gaan wij naar, uh, uh, gaan wij naar de Benny Sings. Want Benny zit klaar om het tweede nummer te gaan doen. En dat heet Dreams. Till you're knocked down oh, Make my dreams come true Try to make it happen You'll get my heart When it's all over now Forget the reasons of the past They won't last a lifetime I let my heart speak out I always know I've pushed this diligence too far Too far to know It's all a bit messy And then you try to open up Oh, I got that far I'm not happy Till you're knocked down a Oh, make my dreams come true Try to make it happen You'll get my heart When it's all over now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 Speak out. Forget the reasons of the past. They won't last a lifetime. I let my heart speak out. Benny Sings was dat. Het album heet Art. En dat ligt, uh, volgens mij, uh, ligt het al in de winkel, ja, hè? Toch? Ja, ja ligt alleen in de winkel. Art, Benny Sings. Dankjewel. En succes in Amerika. Goed, uh, het is uh, kwart voor vier. U luistert naar de AVRO op Radio 1, programma Opium. Uh, we gaan uh, zo dadelijk ga ik praten met de Wimmy Wielhelm over haar voorstelling. Maar eerst uh, de virtuele vitrine. Dat is een rubriek waarin we elke week een uh, bekende Nederlander of een kunstenaar vragen naar een voorwerp of een ding waar hij een bijzondere band mee heeft. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Marlies Dekkers, ik ontwerp uh, onder andere lingerie en ik wil iets voordragen aan de virtuele vitrine, namelijk Dante, de goddelijke komedie. Het is voor mij een uh, heel belangrijk boek, al 25 jaar. Ik heb het gelezen voor de eerste keer toen ik 20 was. Ik geloof dat ik toen een week uh, alleen maar daarmee bezig was, ik kon er niks anders meer denken. Voor mij was het ja, een soort nieuwe bijbel uh, in de zin van dat het echt een guidance voor het leven is. Wat je tegenkomt in het leven, uh, op welke leeftijd dan ook, uh, dat staat daar beschreven. Over, op normen en waardengebied, maar ook op tegenslagen en uh, hoe daarmee om te gaan en hoe andere mensen daarmee omgaan. Maar ook met de absolute verlossing. Dus er wordt ook um, een verlossing aangeboden. En weer op een hele andere manier dan uh, het verhaal van de Bijbel. Voor mij is het eigenlijk altijd een leidraad geweest. Ik lees het zo om de paar jaar opnieuw. Dan zie ik ook weer dat ik hele nieuwe dingen zie die ik daarvoor helemaal nooit had gezien. Of vast opgevallen. Uh, dan zie ik dus dat ik gegroeid ben. Of dat een andere fase in mijn leven weer andere dingen aanspreken. Uh, nou, daarnaast is het boek uiteindelijk ook geresulteerd in een nieuwe liefde, uh, wat wel bijzonder is. Ik ben een briefwisseling begonnen met, uh, met iemand over dit boek, een half jaar lang en um, daarna heb ik aan hem gevraagd als een componist om daar ook een lied over te schrijven en dat heeft diegene gedaan en uh, het was niet het, de bedoeling, maar uiteindelijk is dat nu de nieuwe liefde in mijn leven, dus ook daar heeft dan voor gezorgd. We zijn toen ook nog naar Florence gegaan, zijn huis bezocht, waar hij begraven is, waar hij geleefd heeft en waar hij weer de inspiratie vandaan heeft voor dit boek. Dus alweer al is Dante van mij gewoon een, ja, een persoon die gewoon dagelijks met me meereist. En je snapt dat ik daarom dit boek wil voordragen aan de virtuele vitrine. Dat was Marlies Dekkers, over het boek van Dante Alighieri, De Goddelijke Comedie. Wilt u haar zien? Dat kan. Het filmpje wat hierbij hoort, dat is te zien op Facebook, onze Facebookpagina, op onze site opium.afro.nl en op YouTube. En volgende week, want het is een design maand met Afro op radio, Radiotelevisie en op internet. Volgende designer is Piet Hein. Eek. Dus zijn virtuele vitrine bijdrage hoort u volgende week zaterdag. Hebben jullie een boek, Martin en meer Hebben jullie zo'n boek? dat, dat zo'n belangrijke rol speelt... dat je het altijd eens in zoveel jaren weer eens opnieuw leest? Kees de Jonge. Kees de Jonge. Ja, dat Verduwt lees ik thijzer. één keer in de drie jaar mm. wel. Ja. Ja. En heb je die zwembad pas al onder de knie of nog steeds ik niet? Ik doe hem anders dan hij daar beschreven wordt. Volgens mij doe ik, hou ik mijn handen aan de linker- en de rechterkant... in plaats van schuin vormen. Ja, ja. Maar dat is het enige dan. Verder uh, ben ik het. Net als iedereen, hij is, ja. hij is ons allemaal. Ja. Dat lees ik één keer in de ja. drie jaar. En wie heb jij? Nee, ik heb geen boeken die ik herlees. Nee. Zou ik misschien eens moeten doen... Ik had, eens, ik had wel een tijdje een lijfboek. Uh, een man van Oriana Fallaci. Hmm. En uh, Dimitri Verhulst, de helaas, het der dingen. Ja, is prachtig. Ja. Dat zit ook nog toch een beetje in mij. <laughs> ja. Ik ga met jou over uh, de voorstelling praten... die, uh, die uh, nu nog in de try-out-fase is, maar die dinsdag in première gaat. Um, Eigen zaken heet die. Op de flyer sta je in een apenpak... Um, en uh, uh, je bent bekend als, ook als regisseur van anderen, bijvoorbeeld Richard Groenendijk en Klaas van de Eerde. En nu uh, sta je dan uh, voor de eerste keer in een eerste one-woman show op het podium. Ja, ik moet even door die zwembad pas van Kees, Kees <lacht> ik denk aan. Jij staat ook op een scha in de schaatspak op een gegeven moment op het podium. Jazeker. Ja. Want heb je vroeger ook inderdaad geschaatst? Nou, ik hoop toch echt als iemand naar het programma kijkt dat hij dat gelooft. Ja, um, dat het is mij, ik mij had je mee. Ja, heel goed, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. En uh, ik heb heel erg veel gesport. En um, schaatsen heb ik echt, nou, top topsport gedaan, ja. Ja, ja, nou. ja. Laten we even naar de korte fragment luisteren, waarin je in dat schaatspak pak uh, een beetje vertelt wat er door je heen gaat. Ik ben 16 jaar. Zo sta ik aan de start van de duizend meter. Steen in mijn muik. Spieren aangespannen. Blik naar binnen gericht. Wetend dat je moet presteren. Wetend dat je het elke keer beter moet doen dan de vorige keer. En ik moet doodstilstaan. Dat is moeilijk. Want alles in mij schreeuwt om te gaan. Om de eerste stap te zetten op dat ijs. Maar ik mag niet bewegen. Anders komt het schot. Niet. Ik hoor me vragen wat groezen moest. Waar de concentratie ligt bij het geluid. Van het pistool. De, de, de, dat, dat beleef je ook echt. Je staat ook echt klaar om, om weg te gaan. Uh, ja, ik, um, ik heb met een aantal mensen over gehad natuurlijk. Ik heb nog nooit een voorstelling geschreven. En uh, met een aantal mensen die mij goed kennen. zeiden ook, nou we willen wel eens weten wat het dan is, zo'n wedstrijd. Ja. Dus toen dacht ik, goed, dan schrijf ik wat er gebeurt op een duizend meter. Dat is kort. Dus dat kan nog best in de voorstelling. En um, dat heb ik nu gedaan. Ja. ja. Waarom wil je dat zo graag zelf voor voorstellen? Ik bedoel, je hebt het druk genoeg toch met, met, met, met andere mensen regisseren. En met, uh, af en nou, er misschien... zijn altijd tijden dat je niks hebt, hoor. Nee? Ja. Maar uh, het is meer dat, dat weet je dat wel eens roept. Hè? Dat zou ik wel willen. Of dat anderen dat tegen je, dat tegen je zeggen. Ja, we roepen ook heel veel mensen dat ze een Waar, boek, boek gaan schrijven. Ga je dat je doen ze ook niet. Ja, nee. Maar ik denk dan toch, uh, dan moet ik het niet roepen. <laughs> Nee, maar toen is een uh, in, in uh, bunkertheaterzaken naar mij toegekomen. En hij heeft gevraagd, wil je dat nog doen? En wil je dat dan bij ons doen? En toen vond ik het wel echt enorm laf om nee te zeggen. Hm. Dan, ga, dan ga je zitten, dan ga je, dan ga je schrijven. Nou, Wat? kan je zeggen, ik vind het hel. Ja. Ja. Er is niks aan. <laughs> nee. Als het uh, uh, lukt, of als iedereen het uh, hartstikke goed vindt dan ben ik ontzettend blij. En dan is het allemaal waard geweest. Ja, zo'n drama is het ook weer niet. Maar het is gewoon heel moeilijk. Ja. ja. Waar, waar, waar zit hem dan Sommige uit? dingen zijn heel makkelijk. Een aantal dingen heb ik in één keer geschreven. Het lijkt op dat je, alsof, je het allemaal, alsof het allemaal autobiografisch is. Dus je dat is ja, het heel dichtbij. In ja, ieder geval. ja, dat is voor een groot gedeelte ook zo. Maar niet alles wat autobiografisch is is interessant. Hmm. Het kan voor mij wel een drama zijn. Of voor mij heel geestig. Maar dan moeten andere mensen het ook nog grappig vinden. Of meegaan in dat het serieus is. Ja, Onder andere over een uh, reis die je hebt gemaakt naar, naar Iran. Ja. Dat je een, een, een boerka aan moet. Ja. Ja. Ja, nou, Kun je daar uh, iets meer over vertellen? Nou ja, dat, uh, ik, dat zit in niet voorstellen Omdat het gewoon een hilarisch verhaal is. <laughs> dat ik eigen moet kopen in de winkel en niemand begrijpt. Dan ga ik dat maar nadoen in die boerka. Hm. Ja, en uiteindelijk verlaat je de winkel met 16 rollen van 7 pier. Omdat ze denken dat je uitbelde, je zit te poepen. Ja, nou dat. <laughs> dat was niet aan mensen. Nee, dat was natuurlijk veel meer. Ik zie T. -T John King, die staat over voor zijn tentoonstelling in Den Haag. Komt te vertellen, Die zit te lachen, hij vindt het leuk die in ieder geval. Heel goed. Ja, ja. Ja. En, en over, oh, je bent heel openhartig, want het gaat ook ja. over, over, over echtscheiding. Over ja. een alleen met een kind, dat, dat soort dingen. Je ja. geeft wel je ziel en zaligheid. Nou, je ik heb op het in een interview gezegd, alsof ik zoveel interviews heb, nee hoor. Um, dat ik eigenlijk gewoon niet zo'n grote fantasie heb. Oei. Ja, ja. <laughs> ja, Er zijn mensen die kunnen echt zulke goede verhalen eruit. jetsen, jongen, dat kan ik helemaal niet eigenlijk. Ik kan wel met iets wat waar is, kan ik wel heel vet maken en dik maken. Weet mm -hmm. je er wat bij verzinnen. Maar ja, ik heb toch de basis, mijn leven als basis genomen voor deze voorstelling. En daar zitten natuurlijk wel wat fantasiezaakjes in. Maar voornamelijk gaat het echt allemaal om mij. Wel een heel mooi motto van jongens, laat het leven maar komen, toch? Jongens, laat het leven ja, ja, Ja, ja. Maar is dat, ook, is, dat, is dat jouw levensmotto ook inderdaad? Dat geloof ik wel, ja. Dat geloof je wel? Dat, ja, dat is ook eigenlijk wel zo, ja. ja. Dat laat ik niet te genoeg doen, ja. ja. ja. En, en hoe uitzicht uit dat in het dagelijks leven? Nou, ik loop niet de hele dag gierend over de grachten... en uh, dat het allemaal gek moet zijn... Maar ik vind wel dat er altijd wat moet gebeuren. Er moeten altijd wel dingen zijn. En als er nare dingen gebeuren, ja, dan is het niet... Uh, toch niet bij de pakken neerzitten. Hmm. En door. En ook heel mooi Dat Kan voor... ik alleen voor mezelf spreken? Ik begrijp ja. heel goed dat voor sommige mensen geldt dat niet. Want het is soms ook natuurlijk echt heel moeilijk. En ik heb, vind ik eigenlijk vrij weinig meegemaakt. Welke recht van spreken heb ik eigenlijk, maar de paar minpunten die uh, er zijn geweest. Ja, je moet niet verbitterd en cynisch raken. Hmm. Dat is het eigenlijk. Nou, dus, dus, je zegt wel van, dit is niet zoveel waar ik nou voor moet treuren. Maar, maar, maar je, je beschrijft ook in de voorstelling dat je een kind kwijtraakt, je moeder kwijtraakt. Ja. Je, na, kort na elkaar, dat ja. zijn behoorlijk even Ja, nou, pittige zaken, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, als ik daar nog mee had gezeten, had ik het niet kunnen doen wat ik nu doe. Nee, nee. Een ander ding wat je beschrijft is dat je... want dat motto het is natuurlijk hartstikke mooi uitgangspunt... van jongens, laat het leven maar komen. Uh, dat je langs iemand fietst die, die met een zagrijnig gezicht op de fiets zit. En dat, je... dat is het eerste nummer wat ik heb geschreven. Daar is ook niets aan veranderd in de loop der tijd. Terwijl andere dingen is. zijn enorm veel mm -hmm. herschreven. Um, ik, dat is een vrouw die ik ken en zo benoem ik haar ook wel eens... Um, naar andere mensen. Uh, de verongelijkte rug... Vrouw, je ziet aan haar rug dat ze verongelijkt is. Dat ze altijd grijnig is, dat het niets goed is. En dus ik heb, heb ik haar beschreven alleen vanuit het gezichtspunt van achteren op de fiets. Ik heb haar niet laten afstappen en ik heb er niet een winkel in laten gaan. Maar alleen maar dat beeld van die vrouw, wat haar, met haar aan de hand is. Ja. En dat ik zo ontzettend blij ben dat ik niet zo ben zoals zij. Maar je spreekt er ook aan. Ja, even. Ik zeg ja. alleen maar dag. Maar zelfs dat vindt ze al vermoeiend. Zelfs dan krijg ik nog een sneer. Nou, dan weet je toch klaar of niet? Ja, ja. Je, hebt, je hebt dinsdag premier. Ja. Uh, ik was bij een voorstelling waar Klaas van Eerde uh, in de zaal zat... Uh, al, jou een beetje regisserend bijna. Terwijl je hem ook regisseert. Dus je ja, nu, het is allemaal he, één grote incestbende mensen. Krijg, je krijgt nu keihard terug de kritiek die nou, je hier op hem hebt. Nee, heeft. het was heel fijn dat hij er was. Want hij had het uh, gezien in, bij een try-out uh, voor de zomer... Mm -hmm. En ik heb een aantal dingen veranderd. En het is ook fijn dat er iemand is die het begrijpt, het vak, daar een beetje van weet. Ook van deze voorstelling. En hij heeft een paar enorm fijne dingen gezegd. Waar ik op moet letten en wat ik niet moet doen. En, nou, dat is wel heel prettig. Wat moet je niet meer doen? Ik moet niet bij de grappen in het begin, bij de conferentie, de hele tijd mijn handen. <lacht> Zij waren toen. Ik had geen idee. Onwijs dom, echt. <lacht> Goed, dinsdag première, de ja. machtig. Ja, enorm. Enorm. Ja. Sterkte. Dank je. Mooi te geloof ik. Uh, nou, de eerste one-woman-show van Wimmy Wilhelm, getiteld Eigen Zaken... gaat uh, dinsdag dus in première in de toneelschuur in Haarlem. Donderdag staat ze dan alweer in Horen. Vrijdag in Tiel achterhoort reizen, zich. Oh, het is een gekke huis, mensen. Ik kom ook nog in Amsterdam, hoor, in een kleine komedie. Ja, er is meer dan Amsterdam, Tournee door het land tot en met eind december. Waar, het, wat is het verste waar je naartoe gaat? NGD, misschien. NGD, oké, okay. ja. Cool. ja. Dankjewel uh, dat je er was, Martin. Bedankt voor uh, de mooie boeken. Uh, na het uh, journaal van vier uur gaan we verder met opium en dan uh, onder andere uh, kijken we even naar de nominaties voor de uh, Musical Awards en Chung King natuurlijk. Avro.